Uur. Dit is Dorald Negens met het NOS Journaal. Bij de inlijn gisteravond en vannacht drugs en wapens in beslag genomen. In Beverwijk zijn twee mensen aangehouden omdat ze de opiumwet hebben overtreden. De politie nam daar onder meer munitie, een boksbeugel, een slagstootwapen en wikkels met cocaïne in beslag. En ook werden openstaande boetes geïnd tot een bedrag van ruim 1200 euro. In Apeldoorn werden onder meer een vlindermes administratie en ruim 4000 euro aan contant geld in beslag genomen. De Duitse politie heeft een man van 55 opgepakt... die ervan wordt verdacht dat hij babyvoeding in winkels heeft vergiftigd. De man dreigde dit vaker te doen... als hij geen 10 miljoen euro zou krijgen van de supermarkten. De verdachte is opgepakt nadat de politie op grote schaal... beelden en foto's van hem had verspreid. Hij had Twee weken geleden vijf pakken babyvoeding vergiftigd met antivries... en de politie daarover getipt. De pakken zijn uit de schappen gehaald nog voor ze konden worden verkocht. In Alsmeer zijn acht buspassagiers lichtgewond geraakt toen een vrachtwagen achter op een lijnbus inreed. De bus stond voor een verkeerslicht te wachten. Na de aanrijding klaagden acht passagiers over pijn in hun nek. Ze zijn door ambulancepersoneel nagekeken maar hoefden niet naar een ziekenhuis. Vijf commando's doen aangifte tegen het ministerie van Defensie vanwege een ongeluk in Ossendrecht waarbij vorig jaar een collega om het leven kwam. Ze verwijten hun werkgever dood door schuld. Tijdens de oefening op de schietbaan van de politieacademie werd een 35-jarige instructeur doodgeschoten. De onderzoeksraad voor veiligheid schreef in een rapport dat tijdens de oefening niets ging zoals het zou moeten gaan. De conclusie was dat Defensie defensiecommandotroepen jarenlang heeft laten oefenen onder gevaarlijke omstandigheden. Zo waren de tussenwanden van de oefenlocatie van Dun Doek gemaakt. Met verzoeken om kogelwerende wanden te plaatsen zou niets zijn gedaan. Het weer vanmiddag in het westen geleidelijk droog en af en toe zon. In het oosten blijft het lang wisselvallig. Het is 14 tot 17 graden. Morgen in het oosten meer zon en tot de avond droog. Dan in het westen meer bewolking met wat regen. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. de ZFM verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. Flinke vertraging in de randstad op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar, 6 kilometer. Kost je bijna een half uur extra. En op de N206 vanuit Heemsteden naar Zoetermeer bij Leiderdorp, 2 kilometer. Vertraging daar wel ruim 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven lekker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 Die was natuurlijk van Louis Davids, met weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. En volgende artiest die ik voor u op klaarstaan is Bobbiaan Morris hyperlitz Johanna Schoepen. Geboren in Boom op 16 mei 1925 en overleden in Turnhout op 17 mei 2010. Was een in België en Nederland beter bekende artiest als Bobbiaan Schoepen. Martins nam hier aan in 1945 en is afgeleid van het Zuid-Afrikaanse liedje Bobbiaan Klim die Berg. En u hoort hem nu, Bobbiaans schoepen, met grijze haren. Ik heb eerbied voor die grijze haren. Zij bekronen een moeders gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren na een leven van werken en plezier. Ik heb eerbied voor die grijze haren en voor rimpels van zorgen en pijn. Ik wil dragen.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 Ik heb eerbied voor die grijze haren en voor rimpels van zorgen en pijn. Ik wil dracht.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 Daarvoor horen u de vier Jantjes met en dan speelt Jim Harmonica. En ook nog natuurlijk uh, Bobby aan schoepen met de grijze haren. Zometeen hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... Jan Korduwener. Ook John Woodhouse komt eraan maar eerst. Kees de Lange samen met uh, Kees Schilperoort met maar. Geen hoge en geen lage zee. Geen maatgevoel. gevoel.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 het beleid van schilderoor van zingen word je niet zo moe. Als van het schouw met het koe. En het is ook niet zo'n zwaar gedoe, als dit zo'n plate interview. van uh, Jan Corduer met de Valletta. Daarvoor uh, John Woodhouse met het Vissersmeisje. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 ben ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud holland muziek. Onderweg zometeen nog uh, het orkest Jan de Vries... Ook Tony van Hulst, maar eerst die Ben vissen met uh, Hiel, Hilo. Mijn hart blijft steeds om je vragen. Hi Lily, hi Lily, hi Lord. Het klopt zo teder en warm voor jou. Omdat ik van je hou. Mijn hart blijft steeds om je vragen. Als jij het zou kunnen verstaan Dan bleef je misschien wel voorgoed bij mij Hi Lely, Hi Hi lily, love. Dan was mijn verlangen naar jou voorbij Hi Lely, Hi Lely, Hi love. Sinds jij mijn hart gevangen houdt ben ik vervuld van jou. Er is geen uur, geen dag, geen nacht. Dat ik aan jou niet heb gedacht. Want jij hebt mij het geluk gebracht. Weet je dat ik van je hou. Mijn hart blijft steeds om je vragen.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 Hij dan was mijn verlangen naar jou. Voor. steeds om je vragen, als jij het zou kunnen verstaan, dan bleef je misschien wel uh, voorgoed bij mij, my little, my little, I love, dan was men verhaling. Vol levensvlucht en vuur, hij had er aan zender geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen, voor drank en avontuur. En de zon die scheen hem in zijn nek. Auweduier, je pietje, pietje, hé, hé, auweduier, je pietje, pietje. Auweduier, je bie pietje, hé, hé, auweduier, je pietje, Maar een meisje dat bracht zijn hoofd op hol. Ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verpaste al zijn centen en verkocht op laatste knol. En de cowboy belandde in de cel. O taa, je ver je veren. O wat taa, je ver je ver. O taai, je ver je vergén. O je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 Ieder uur van de dag, moet ik aan je denken, ieder uur van de dag, wil ik bij geen moment dat je niet bij me bent in mijn gedaan.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 Ja, dat was Tony van Huls met ieder uur van de dag. En daarvoor het orkest Jan de Vries met oude taai. De volgende formatie zijn de Ramblers. Ze werden opgericht op 1 september 1926... als een orkest van het cabaret La Goutte in Amsterdam... onder leiding van Theo Udo Maasman... Groeide het uit tot het bekendste dansorkest van Nederland. De oorspronkelijke bezetting was Louise de Vries op trompet... Jan Gruhof op klarinet, saxofoon. En Gerard uh, Spruit op de trombone. En Theo U. de Maasman op de piano. En Jacques Petz Banjo. En Kees Kranenburg drums. En Jack de Vries op uh, de Sousafoon. En de soort muziek die ze speelde, kreeg bij het uh, christelijke Karo en de NCV. geen voeten aan de grond. En werd zelfs als vernietigd beschouwd. En in 1933 werd het eerste radeboschit gegeven voor de Varen. En er zouden er dan nog meer dan 2000 volgen. En vanaf 1936 werden de Ramblers zelfs het vaste orkest. Van, het, uh, socialistische, van de socialistische omroep. En de Ramblers introduceerden zo een swing in Nederland. En uh, Jack uh, Bulteman was de motor achter de Nederlandstalige... succesliedjes als Wie is Loesje? Het proces van uh, Pieter te zwingen. Meneer Baron is niet thuis. En de Ramblers gaan naar Artis van uh, Paul Roda. En weet je nog wel, die avond in de regen. U hoort ze nu, de Ramblers, met Ik zag een kleine wagen. lieveling.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 Onze vrienden ziek alonken als we met die wagen pronken, liever Lee. Iedereen zal ons benijden, liever Lee. Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden. Vrolijk kraaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, liever Lee.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 Als we met die wagen pronken, lieveling Iedereen zal ons beneden lieveling Als wij samen, zij zijn, aan zijden, onze baby laten rijden Vrolijk rijdend alle dagen in die mooie kinderwagen Lieve To het deskipas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak en hart hast, het leeker lang geen hekk idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. Sinaasappel, sinaasappel, cola, hebren, caramel. Ananas, ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten.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 Eerste voorheen heb ik hem uitgebreid verteld. Ze smaakt naar kersen: kersen. Sinaasappel. sinaasappel, cola, pepermint, karamel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verborgen.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 We bouwen vruchten. We bouwen vruchten. We vruchten. Voor iedereen. Zie van de drie. De plaat hier op de lokale OBC van Zandvoort. Wat betreft dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Het was ze. Het meisjescore Sweet 16. Met hun grote heer Peter. En daarvoor hoorde u Ronnie Tober met Verboden Vruchten. Zometeen op de radio Jaap Molenaar. Maar eerst die Erik Christiani met rendez bij het Licht. Ik had een aardige ontmoeting in de afgelopen week.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 Je bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar kuurtjes. Je neemt het met de liefde niet zo nauw. Rendezvous bij het licht der maan. Hoor mijn hart onstuimig slaan. Ben er voor. Kom jij heen, Denk er aan. Rendezvous bij het licht der maan. Devoe bij het licht maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heus, denk eraan. De er aan, voet bij het licht der maan. Beleef de tijd van de leer, dat zand voert uit zand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 Gaat je voor de orde de isjeblieft? Kent het eraf, middelbare dame? Of komen we in moeilijkheid in taas? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Bent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 And it is for my God. That is not.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 Tijdens een lekker bakje koffie met een hoop hits. Oud-Hollandse hits van de jaren 30 tot en met de jaren 70. Voor nu, ik laat u achter met Louis Davids. Nee, die hebben we al gehad. Anita Berry, die komt eraan. Maar eerst die Truus Koopmans en Dictor met een recht en een afrecht. Ik zeg nog een hele fijne week en tot ziens. Op de grote stille heden dwaalde herder eenzaam